Onkenbaar dingen moet je vaker ondergaan. Men noemt dat ouder worden. Ik zeg rioolpijp, want dingen zie je nooit een tweede keer. Dit is een leugen. Geen enkel oor zit zonder antwoord. Zandwoord. Bij de haven staan mecano-paarden te wachten op het voer van Lego-blokken. Dat is minder kinderachtig dan het lijkt. Krachtig. Brugwachters steken hun lans omhoog. Hier hoeft geen tol betaald, althans niet fysiek. Tel de rimpels, spreek de taal.